7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Regeringspartijen VVD en D66 zetten grote vraagtekens bij het beleid van de Kamer van Koophandel om informatie uit hun bedrijvenregister door te verkopen voor reclamedoeleinden. Gisteren meldde de autoriteit persoonsgegevens aan de NOS dat dat mogelijk in strijd is met de wet. De Kamer van Koophandel zei in een reactie dat het register wettelijk openbaar moet zijn. Maar volgens de privacywaakhond mogen gegevens alleen worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van een betrokkenen.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 De nederlands azerbeidjaanse journalist Fikret Huseindy is terug in Nederland. Hij zat ruim een half jaar vast in Oekraïne. Huseindy leidt in Amsterdam een nieuwsorganisatie die vaak kritiek heeft op de regering in Azerbeidzjan. Dat land had Oekraïne om zijn arrestatie gevraagd, maar van de Oekraïense rechter mocht hij niet worden uitgeleverd. Huseindy kreeg deze week in Kiev zijn Nederlandse paspoort terug.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 Het is nog lange tijd warm, maar wel zolang die zon schijnt. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen is het weer zonnig, van 23 tot 29 graden. En ook dan staat aan de kust weer een flinke wind. Dit was het NOS Journaal. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan. Koningsdag kan het gebeuren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 Het is voetbalavond en er is altijd jammer als iets gebeurt net tijdens het journaal. En dat gebeurde weer hoor. En die houtkamp. Ja, want die voorsprong voor Roda heeft maar drie minuten geduurd. Lozano met zijn zestiende maakt de gelijkmaker voor PSV. Het staat dus 1-1 bij Roda PSV. Goed, even kijken of we wat gemist hebben bij Chris Wolle AZ tegen Vitesse. De stand is ongewijzigd, maar wat een kans krijgt Matthew Miaska uit de hoekschop. Hij kopte maar net naast, maar het blijft 2-1. Goed, terug naar Andy Roda tegen PSV. Er was even hoop voor de Limburgers. Uh, maar goed, 1-1. Uh, Het kan nog alle kanten op. Tuurlijk zitten nog uh, vroeg in de wedstrijd. Alhoewel, de laatste twaalf minuten van de eerste helft zijn ingegaan. En Roda krijgt een hoekschop. Er zit echt wel wat in voor Roda, hoor. Maar dan moet er niet zo knullig verdedigd worden als er gebeurde bij de goal van Lozano. Want uh, die kon eigenlijk met de bal aan de voet een beetje een ommetje maken. En schoot de bal diagonaal in. Ook die bal leek te houden te zijn voor Jurjus. Maar hij, uh, hij hield hem niet tegen. Dus staat het 1-1. Lozano nu weer naast Weghorst. En Jaan Baks met 16 doelpunten als uh, topscorer in de Eredivisie. Balbezit voor Roda. Want de cor corner is kort genomen. Van Steenkisten, de maker van de Roda goal, speelt de bal naar voren. Wordt uh, weggekopt uit de verdediging. Maar wordt weer opgevangen door Roda. Maar niet voor lang. Want de bal is alweer bij Eloy Room terechtgekomen. En die uh, geeft hem mee aan de geboren Radenaar. Speelt ook in de jeugd van Roda. Joshua Brunet en uh, die heeft de bal dan weer gepaast via Lucassen naar Schwab. Kijken of uh, PSV nog voorrust iets uh, aardigs erbij kan doen. Want uh, daar zijn ze wel op uit. Uh, Lammers, de spits, wil heel graag laten zien dat het een groot talent is. Heeft dat uh, nog niet kunnen laten zien in deze wedstrijd. Omdat hij een paar kansjes uh, heeft gemist. Maar ja, wat hier is kan nog komen met uh, Hendricks die de bal kwijtraakt. En dan meteen uh, snel gespeeld uh, door Roda. Maar weer balverlies nu van uh, Njatic. En dan kan hij uh, weer overgenomen door Ramselaar. Ramselaar naar Junior. Ramselaar krijgt de bal terug van de Brazilianen. Gaat de bal de diepte in richting Bergwijn. Bergwijn met Van Steenkisten. Dat wint van Steenkisten. Speelt de bal naar voren naar Van Velzen. Van Velzen heeft niet al te veel moeite tot nu toe. Met Pablo Rosario. Die als rechtsback speelt in plaats van Arias. Er al een paar keer langs is gegaan. Maar nu even niet. Want PSV heeft alweer balbezit. En zo zitten we eh, samen met 15.383 mensen. in de eerste helft te kijken naar een aardige wedstrijd. Het is geen heel hoog. Hoogstaand voetbal. Maar het is wel spannend. Het staat 1-1 bij Roda PSG. tijd om eens te kijken. Bij die andere wedstrijd ook om half zeven begonnen. AZ tegen Vitesse. Uh, Chris Wobbe, AZ, kwam vliegen uit de startblokken. Daarna wat tegengas van Vitesse. Hoe is het nu? Ja, de vaart is er een beetje uit. Terwijl nu dan de eerste versnelling weer plaatsvindt bij AZ. Aan de rechterkant van het veld wordt Jahan Baks niet bereikt. Omdat Mijeska keurig verdedigd goed meeloopt. En uit de draai de bal weer uh, ...naar Putner, die met meer geluk dan wijsend op een soort sidane achtige draaiwijze de bal vrij maakt. De bal naar voren te speel, maar daar zat Hatziniakos... ...die overigens net behoorlijk in klaar ging met, Guus, of, uh, met uh, Teun Koopmeiners Omdat AZ een aantal keren in verdrukking kwam, zo'n meter of 18 van het doel van uh, Marco Bizzot... ...mocht Vitesse één of twee keer vrij uithalen of in ieder geval gevaarlijk worden. Daar kwam uiteindelijk ook een hoekschop uit, zo'n situatie. En daar was het Mierska die... Net naast kopte. Anders had het zomaar 2-2 gestaan. Vitesse is sowieso heel erg effectief uit standaard situaties. Al 19 doelpunten uit een vrije trap, hoekschop of strafschop voor de Arnhemers. En alleen Ajax en PSV doen dat beter. Sterker nog, het is een van de pijlers onder het kampioenschap van PSV geweest. Die effectieve. Benutting van de standaard situaties. Nou kampioenschap, daar hoeven ze bij Vitesse nog lang niet over na te denken. Eerst maar eens die play halen voor Europees voetbal. Nu is het naar Verone voor, die laag wordt ingespeeld door Houwen. Verslikt zich bijna in Michieu, speelt de bal gauw terug. En Houwen vindt dan de oplossing bij Linsen, die aan de zijlijn staat. Wordt de bal verlegd naar Verona voor. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Waar Mason Mounts, toch een mooie voetballer die middenvelder, krijgt de bal. draait naar binnen toe, wil voorgeven daar is de gelijkmaker ook. Want daar staat Tim Matafs. Goed voor Pantelis had ze de Jakos gekomen. Ja, dan is het 2-2. Ik sloot het net al een beetje uit in al mijn overmoed in de openingsfase van deze wedstrijd. Maar er staat gewoon weer 2-2 op de scoreborden. En deze gelijke stand is echt al terecht hoor. Goede aanval van Vitesse. Mooi van achteruit opgebouwd. En uiteindelijk via Mason Mount, die komt naar binnen, vindt dan met zijn rechterbeen halfhoog. Uh, de, de bal geeft hij hem voor op Matas en die kopt al staand met een stuiter in de verre hoek langs Bizzot. AZ Vitesse in de 41ste minuut. 2-2. Us. De Golden Earing en Twilight Zone. Dan gaan we maar eens even kijken. Uh, nou ja, de, de uh, nee, aanzet tegen Vitesse, denk ik. 2-2. De stand, zowel Bax, Mattafs als Brian Linsen scoorden ook al in de vorige ronde. 2-2. En die stand is toch al verdiend hoor. En natuurlijk, de start van AZ was puik uitstekend. Ze waren nauwelijks af te stoppen. Door Vitesse. Maar die ploeg pakte zich prima. Scoorde twee mooie doelpunten. 2-2 dus in de slotfase in de eerste helft in Alkmaar. En dan zal AZ toch weer een extra inspanning moeten leveren. Terwijl het in dat lome zonnetje toch behoorlijk zeker leek van de overwinning. En die derde plek in de Eredivisie. Vitesse zal natuurlijk moed putten uit deze twee goals achter elkaar. Nu is Linse weg. En die wordt maar ten nauwernood verdedigd. Door uh, Mats Zeuntjes die keurig meeliep. Linse staat weer nu even op. Moest toch veel kracht uit zijn benen halen. En uh, loopt nu weer in het strafgebied waar veel Vitesse-spelers zich gaan verzamelen. Natuurlijk uh, kent AZ de reputatie van Vitesse op dit gebied. Zeer effectief van de standaard situatie dus. 45e minuut. Alexander Butner gaat die bal trappen met uh, het linkerbeen. Dus die bal zal wegdraaien waarschijnlijk vanaf de tweede paal. Bissot staat ook iets uh, van zijn doellijn af. Daar draait die bal ook weg. En Weghorst rekenen daar al op. Die kopt de bal uit het strafgebied van AZ. Vitesse pikt niet op. Want het is Serrero die slordig speelt op Butner Die de bal laat lopen over de zijlijn. Inworp voor AZ in de slotfase van de eerste helft. De 45e minuut. De stand bij AZ Vitesse 2-2. Ja, Rodius AZ tegen PSV. Toch wel uh, boeiend 1-0 van steenkisten. Dan dacht je nou, een sensatie hangt in de lucht. Maar vrij snel was het alweer Lozano 1-1. Hoe ontwikkelt het zich nu zo vlak voor rust en die? Ja, het is een uh, gelijk opgaande strijd eigenlijk. Ik uh, moet zeggen dat uh, Roda doet zijn best. Het, ja, die missen natuurlijk toch ook uh, die Shaheen en, en Afdi Dat zijn twee hele goede voetballers. En dat is ook duidelijk te zien hoor. Want Van Velze uh, ja, kan uh, een beetje voetballen, maar niet heel erg veel. En uh, de spits van Kamp vind ik wat aan de zware kant voor een uh, jonge jongen zoals de Belgisch. Maar goed, hij uh, loopt daar wel in die spits en probeert zijn uh, uh, partijtje mee te blazen. een 1 stand uh, de laatste minuut gaat in, want we krijgen een minuutje erbij als Van Welze de bal niet onder controle krijgt. En dat bedoel ik. Ja, hij, hij doet zijn best, heel hard zijn best, maar. Het is allemaal net niet. Het is ook slecht uitverdedigend werk nu van Schwaab En dan moet de Hendricks ingrijpen. Dat doet hij goed. Speelt de bal op Ramselaar. Ramselaar op Mauro Junior. Een junior die kijkt om zich heen. Er lopen wat mensen vrij. Maar hij blijft lopen met de bal. Geeft hem dan wel aan Bergwijn. Bergwijn met Aoussar tegenover zich. Nou, Lammers. Lammers schiet tegen Aoussar aan. En dan kan er nog één keer gecounterd worden door Roda. Nee, kan niet meer. Want scheidsrechter. Sedder.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 via Wout Weghorst, die precies op maat Jahan Bax bedient. Hij stormt op Houwen af aan de rechterkant van het strafsgebied... bij de punt ongeveer. Houwen komt uit, maar niet overtuigend genoeg. En dan een heel subtiel, een prachtig lopje in de verre hoek. Het is meteen de laatste actie geweest van de eerste helft. Schitterend doelpunt voor inmiddels de topscorer van Nederland... Arin Alireza, Jahan 3-2 AZ.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 Kids Heart van Tim Knol. Ja, het had de vijfde overwinning op rij moeten worden voor Alejandro Valverde... maar de Spanjaard werd in de Waalspel geklopt door een Fransman, Alain Philippe. Voor velen uh, misschien een uh, verrassing. Maar Gio, jij hebt het wel een beetje aan zien komen, hè, volgens mij. Ja, ik zeg altijd maar zo, het geluk is met de domme. Uh, maar, maar het was niet alleen maar geluk. Ik bedoel, je kon het wel een beetje zien aankomen. Alain Filippe is de laatste jaren wel vaker uh, dichtbij geweest. Uh, heel dichtbij Alejandro Valverde in die Waalse pijl. Het is een echte puncher, hè, net als Alejandro Valverde. Dat betekent dat hij dus in zo'n heuvel, hè, de, de muur van Hoei... Uh, boven de 20 een kilometer lang. Dat, dat is eigenlijk zijn specialiteit. En hij is ook wel de man in vorm. Want in de afgelopen ronde van Baskeland heeft hij geweldig gepresteerd. Dus, dus het zat er aan te komen dat er eens een keer een moment kwam dat Alejandro Valverde uh, niet zomaar die Waalse pijl wint. Want hij had er natuurlijk wel een abonnement op, hè? vijf keer gewonnen. Ja. Maar nu dan dus uh, echt op de streep klop gekregen van, uh, van die jonge Alaphilippe. Ja, ik begon natuurlijk zo omdat je het had voorspeld op de site van de, van de NOS. Daar refereer ik uh, eventjes aan. Um, dan naar de, de, de, de, de, de, deze editie van dit jaar. Heb je genoten? Was het aantrekkelijk? Ja, het was een stuk leuker dan de voorgaande jaren. Want eigenlijk is de Waalse Pijl de saaiste koers die je maar kunt bedenken. Want uh, ja, het blijft vaak tot aan de voet van de muur van Hoei bij elkaar. Niemand durft echt aan te vallen. En met niemand bedoel ik dan de grote namen. Hè? Kopgroepen krijg je altijd wel. Maar de grote namen die blijven allemaal zitten. En uiteindelijk laten ze zich dan... Hè, de afgelopen jaren lieten ze zich gewoon doorval verder naar de slagbank leiden. Dan denk je, oké, okay, verzin dan wat om de koers in ieder geval hard te maken. Dat hebben ze onder andere bij Sky gedaan. Uh, we spraken vanmorgen in het hotel met Michael Kwiatkowski... oud-wereldkampioen, een van de toppers van Sky. En die kondigde al aan van... nee, we gaan gewoon proberen om Valverde uit te putten. En dat is wel gelukt, want Valverde had in de slotfase... nog maar één mannetje bij zich, Michael Landa. Die moest zelfs in de laatste kilometers er ook echt van af... voordat ze die muur van Hoei opgingen. En dat betekende dat hij geïsoleerd zat. Dat hij meer werk heeft moeten verrichten dan eigenlijk goed voor hem was. Ja, en daardoor uh, kon Alaphilippe uiteindelijk profiteren, want die had een geweldige ploeg om zich heen. Quickstep, hè, we weten het, hebben dit seizoen al verschrikkelijk veel gewonnen. 26 wedstrijden, hadden ook een mannetje in de kopgroep, Maximilian Schachman. En dat betekende dat al die mannen van Quickstep en met name Philippe gewoon geen trap te veel hoefden te doen tot in de finale. Toen had hij nog een paar ploegmaats om zich heen. Dus wat dat betreft hebben ze dat ook slim uitgespeeld. En die Schachman die de hele dag in de kopgroep heeft gereden... die werd uiteindelijk nog achtste. Dus het is ook het succes van die ploeg. De beste Nederlander, dat was Bouke Mollema. Kort achter de winnaar kwam hij op de muur van Hoei als uh, zesde over de streep. Han Kuk sprak daarna met hem. Vanmorgen voor de koers vroeg ik, vroeg ik jou hoe je relatie met de muur van Hoei was. Toen zei je best goed. Nou, dat bleek vandaag ook weer. Ja, gelukkig wel. Uh, ja, de laatste twee jaar heb ik niet gereden. en uh, Het jaar daarvoor uh, toen ging het niet echt, uh, echt lekker. En, uh, ja, ik wist eigenlijk niet uh, of dit soort steile beklimmingen me nog echt wel zo, uh, zo goed lagen... Als, uh, als een paar jaar geleden, maar... Ja, vandaag was het gewoon goed. Ik voelde me de hele dag, de hele dag gewoon al, al fit, al, al lekker. En, uh, ja, ik kon die laatste paar honderd meter een goede sprint trekken, dus uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, wat kan je meer vertellen over die sprint op de Muur van Oei? Uh, nou, ik zat eigenlijk de hele, de hele dag bij het opdraaien van al die beklimmingen goed vooraan. Uh, ja, mijn ploeggenoten had hem uh, heel goed geholpen, dus dat was, uh, dat was echt fijn. Ik kun je gewoon krachten sparen onderweg. En de laatste klimmen zag ik ook goed van voor onderaan uh, ja, bij de eerste tien. En uh, ja, het werd echt volle bak opgereden eigenlijk vanaf, uh, vanaf de voet. Ja, voor mijn gevoel is uh, de eerste, eerste 500 meter echt, echt harder dan andere jaren. En, uh, ja, toen, toen, toen brak het eigenlijk al na die bochtjes. En dan ben ik even 100 meter gewoon, uh, blijven zitten, even uh, eigen tempo blijven rijden. En toen de laatste uh, ja, 150 meter gewoon staand uh, alles geven tot de finish. Ja, dat was wel een beetje een, een, ja, een vreemde editie van de, van de pel natuurlijk. Met die aanval met Nibali en zo. Toen dacht ik, ja, ik dacht nog even van, ja, misschien blijven die wel weg. Ja, dat dacht ik ook. Het was een hele sterke kopgroep en die mannen, die mannen reden hartstikke hard. En uh, ja, het weer was, was ook zwaar. Weet je, het was super warm uh, ja, voor het eerst zo'n beetje dit jaar. En uh, dat maakt zijn koers dan ook, uh, ook wel pittig. Maar ja, ik hou er gelukkig zo altijd wel van. Maar uh, ja, het was een zware koers. Het moest echt uh, hard gereden worden. En uh, ja, je zag dat van verder eigenlijk niemand meer over had uh, op het einde. En dat hij, uh, maar nou ja, dan geholpen werd uh, door wat andere ploegen. En uh, ja, was een lastige koers. Nou, jij was goed. En uh, neem dat mee naar Luik, zou ik zeggen. Ja, daar ben ik wel blij mee. Amstel was ik niet helemaal tevreden. Ja, was ik iets, iets te vroeg eigenlijk uh, eraf uh, in de finale. En ik was blij dat ik vandaag gewoon uh, ja, echt een stapje heb gezet uh, vanaf de Amstel. En uh, misschien dat ik die koers gewoon echt even nodig om uh, goed diep te gaan. Om hier, uh, hier nog een stap te zetten deze week. Ja, ik kon niet na het interview even op adem komen. Uh, Gio heeft Mollen mij verrast. Ja, Mollema heeft me wel verrast. Omdat hij inderdaad vrij kleurloos was in de Amsterdam Goldrace. Dus hadden we het idee van: ja, ben benieuwd wat hij hier kan laten zien. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan. Ja, zesde woorden in zo'n koers is prima. Tom Jelten Slachter trouwens heeft ook wel indruk gemaakt, vind ik. Die reed met name in de finale, dus de echte finale. En dat moet toch ook wel even gezegd worden. Want Mollema haalde het al aan: Nibali zat dus in een kopgroep. Vincenzo Nibali, de winnaar van Milan, Sanremo, die sprong met zo'n dikke 40 kilometer te gaan. Sprong die weg met een paar anderen. En dat leek heel lang uit te draaien op van: nou, ze zou we wel eens weg kunnen blijven. Maar uiteindelijk werd Nibali weer ingelopen. Maar goed, in die finale dus Tom de slachter. Veel op kop gereden. Uh, die werd twaalfde. Dat is ook prima. Robert Geesing trouwens zat ook in die eerste groep. 20 uh, Twintigste. En uh, Sam Omen, Idem Dito, 31ste. Die moest op de muur van Hoei. Ja, toen was het beste eraf. En toen moest hij de rest laten gaan. Ja. Goed, um, dat was uh, Mollema. Uh, de, de, de, de Nederlanders, die hebben we nu allemaal gehad, denk ik, zo ongeveer wel, of niet? Ja, zeker. Ja. De belangrijkste Nederlanders. De belangrijkste waren. in ieder geval. De Waalse Pijl is opmaakt, natuurlijk voor Luik, Basternak Luik... voor komende zondag. Uh, kun je daar dan nu al iets over zeggen, naar aanleiding van vandaag? Of, of denk je, nou, nee... Nou ja, als je kijkt naar vorig jaar, Valverde won de Waalse Pijl. Valverde won ook Luik-Bastenaken-Luik. Dus ja, uh, ik zou zeggen, Alaphilippe kan wel weer bij de favorieten gezet worden... bij Luik-Bastenaken-Luik. Maar het is wel een andere koers natuurlijk. Uh, andere opbouw, uh, niet wachten tot, uh, tot die laatste klim. Hè? Dat de favorieten dan echt eventjes een kilometer lang voluit moeten gaan. Uh, uh, ja, de, de, de inspanningen moeten wat meer uh, verdeeld worden. En dat betekent gewoon dat het uiteindelijk gewoon een afvalrace wordt. En dan maar eens zien dat de beste overblijven. Maar zet ze er maar bij hoor. Zet Valverde er maar bij, zet Alaphilippe er maar bij uh, ja, al die favorieten. Daniel Maten, die viel me tegen. Die, die, die moest lossen uit uh, de eerste groep. Dat was wel iemand die altijd kort eindigt in, uh, in de Waalse pijl. Ook in Luik Bastenake. Luik trouwens, Ook een van zijn favoriete koersen. Maar die was dus vandaag uh, onzichtbaar in de finale. Ja. Ja. Er was ook hier een vrouwenwedstrijd. En ook hier zegevierde Anna van der Breggen. Kan niet op, hè? jarig. En dan ook nog de Waalse pijl winnen. Ja, dan ga je me toch niet vragen hoe oud ik ben of zo. Zeker niet. Maar ik weet dat het 28 is, toch? Ja, klopt. Ja, oud genoeg om, uh, om hier mee te doen. En uh... ja, oud genoeg om heel slim en goed de muur op te rijden. Ja, uh, ik denk zeker we hadden een hele mooie situatie met Megan in die eerste groep. Uh, ik hoopte een beetje dat ze ook weg konden blijven, ook voor Megan. Die reed echt een superwedstrijd. Het was zwaar. Het was zeker het finale rondje. Hier hebben ze iets aangepast met nog, nog een extra zware klim. Uh, dus echt op pittig en uiteindelijk komt alles samen op de voet, aan de voet. En dan weet je, ja, dit komt aan op de laatste keer de muur. En wanneer weet je dan dat het binnen is? Nou, niet. <laughs> Kijk, het, het is echt, uh, ja, je moet gewoon heel goed zijn om hier te winnen op die muur. En ik, voelde me, ik was er blijkbaar, me de eerste keer ook goed voelde op de muur. Um, maar je weet niet wie zich in heeft gehouden, wie er niet goed heeft gegeten. Je weet niet of je dat zelf goed hebt gedaan, of je genoeg over hebt op het eind. Um, wie zit te wachten op die sprint en dan in één keer gaat. En dat, dat is het spannende van de muur. En, uh, ja. Ik heb uh, geprobeerd Megan ook een beetje in het zicht te houden en te wachten. Um, uiteindelijk ging Ashley Molman en toen moest ik ook gaan. En, uh, gelukkig had ik nog wat over tot de finish. Nou, ze wint een beetje alles wat er te winnen valt. Gio, is dat haar kracht of is het ook een beetje de dominantie van haar ploeg? Boefs Dolmans? Ja, hetzelfde, hetzelfde verhaal, inderdaad, een beetje als bij quickstep bij de mannen. Hè. De ploeg dus van Nicky Terpsa, die de ronde van Vlaanderen won. Ja, Boels Dolmans, hè, dat is dan de ploeg van, uh, van Van der Breggen. Ja, die winnen inderdaad alles dit seizoen. Van der Breggen zelf de Strade Bianca in Italië, de ronde van Vlaanderen gewonnen, nu weer de Waalse pijl. Nou, Amy Pieters, de ronde van Drenthe gewonnen, die staat ook heel hoog aangeschreven bij de vrouwen. En Chantal Blaak won natuurlijk vorig weekend nog de Amsterdam. Goldrace dus. Dus ja, die heersen echt, uh, maar, dit, maar dit is toch echt ook wel een, een individuele overwinning, want Van der Breggen is echt, ja, een van de weinigen die dit gewoon tot in de perfectie beheerst. Hè. Als ze maar gewoon in goede positie die muur opdraait, ja, dan is het net een soort Valverde en zeg maar nu een soort à la Philippe. Die kan dat gewoon geweldig afmaken. En dat heeft ze nu ook uh, gedaan. Dus uh, nee, prachtige overwinning van uh, van, uh, van der Breggen. Vier keer nu op rij uh, de Waalse Pijl gewonnen. Nou, nog eentje, daar staat ze op gelijke hoogte met uh, Alejandro Valverde, want ja, die heeft vijf Keer de waalse pijl gewonnen. En op gelijke hoogte, dat moet ook even gezegd worden, met Marianne Vos. Want die won in het verleden ook vijfmaal de waalse pijl. Dus het is wel een koers die vaak op, op, ja, op het lijf van één persoon is geschreven. En dat blijkt dan weer. ja um, Gio, afgelopen zondag ontstond er... naar aanleiding van onze middaguitzending... Uh, wat discussie ook op uh, de, social media, de social media... van, van ja, het verschil in prijzen geldt... tussen de, de, de vrouwen en, uh, en bij de mannen. Het um, verschil is, is heel ik, uh, Duizend om 16.000 ja, euro. Ja, 11, 1100 geloof ja, ik. Ja, 81 euro om precies te zijn. Hoe ze erbij komen weet ik ook niet. Uh, om 16.000 euro inderdaad. Precies. Dat is nogal een verschil. Precies. Vervolgens hebben we s'avonds Leo van Vliet gebeld. We hebben het voorgelegd. Hij zegt, nou, er gaat inderdaad iets aan gebeuren. Het heeft onze aandacht. Uh, ze hebben er niet alles over te zeggen, schijnt. Het schijnt op een of andere manier bepaald te worden. Jij hebt daar vanmorgen aan de start ook nog even met, uh, met de vrouwen over gesproken. Hè? Hoe waren de reacties toen? Ja, want ik ben voor de verandering gewoon eens dus niet naar de start van de mannen geweest. Ik eh, bedoel, ja, die zien we hè, bijna iedere week. Maar gewoon eens een keer naar die start van die vrouwen bovenop de muur van Hoei. Ja, en dan spreek je eens met wat mensen. En dan hoorde ik toch wel een interessant verhaal. Ook vanuit dat vrouwenkamp van... Ja, het is allemaal wel leuk als we gelijk geschakeld worden met de mannen. Maar we lopen dan wel het risico dat er een aantal organisatoren zal zeggen... Eh, nou, dan organiseren we geen vrouwenkoers meer. Dan wordt het ons allemaal veel te duur. Um, en dat zou dus weer betekenen dat ze dus weer minder aantrekkelijke koersen krijgen. En daar zijn ze juist zo verschrikkelijk blij mee met het feit dat ze sinds vorig jaar luik Nakeluik kunnen rijden, de Amsterdam Gold Race kunnen rijden, dat er steeds meer koersen van naam bij komen voor de vrouwen. Dus ze kiezen eerder voor de inhoud dan voor de centen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie instelling, maar ik blijf daarbij dat eigenlijk die beloning toch behoorlijk gelijk zou moeten worden getrokken, zoals dat in de tennis trouwens al lang het geval is. Hmm. Maar dan moet daar maar een oplossing voor worden gevonden, eventueel door de UCI, want ja, die heeft die World Tour in het leven geroepen. En laat dan al die World Tour koersen maar prijzen gelden krijgen die door de UCI bij elkaar worden, dan hoeven die organisatoren niet op zoek naar sponsoren voor wedstrijden... Ja, waar ze toch al moeilijk genoeg mee hebben soms... Hè, om, om dat allemaal rond te krijgen. Ja, want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, meer, te meer televisieminuten betekent dus een sponsor en daarmee dus inkomsten voor zo'n uh, zo ploeg. Dus ik die redenering die kan ik wel volgen ja, maar weet je wat het wel is, Robert? Uh, op het moment uh, Amsterdam Gold Race prachtig in beeld gebracht door onze eigen collega's. Uh, de Ronde van Vlaanderen hele koers, dus de hele finale in beeld gebracht door de collega's van de VRT. Maar wat gebeurt er nu? De Waalse Pijl? We hebben niks gezien van die vrouwenwedstrijd. Het enige wat we zien is die laatste kilometer met vaste camera's. Want die cameramensen zijn er toch. En die camera's staan er toch ja. voor die mannenrace. Dan coveren ze het. En dat is natuurlijk wel een enorm nadeel voor die vrouwen. Dat ze dus verhoudingsgewijs natuurlijk veel minder televisie aandacht krijgen. En ja, het, het blijft toch een kwestie van marktwerking eh, vaak. Hè. Dat heeft natuurlijk ook met, met imago te maken. Ik bedoel, Ze zijn al een heel eind gekomen. Maar er moet nog een hele stap gezet worden. Willen ze ooit echt op gelijk niveau kunnen strijden en dat bedoel ik commercieel gezien... met de mannen. Ja, helder. Goed, dankjewel voor nu weer. Giel Lippens. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over half acht. u krijgt het NOS Nieuws van Mario Hagman. De hoofdverdachte van de zogenoemde kasteelmoord in België... gaat in hoge beroep. De arts is vandaag veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. In 2012 liet hij zijn schoonzoon om het leven brengen... door een huurmoordenaar. Twee Nederlandse medeverdachten kregen 27 en 15 jaar. Regeringspartijen VVD en D66 zetten grote vraagtekens bij het beleid van de Kamer van Koophandel om informatie uit hun bedrijvenregister door te verkopen voor reclamedoeleinden. Volgens de Kamer van Koophandel moet het register wettelijk openbaar zijn, maar volgens de privacywaakhond mogen gegevens alleen worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. De nederlands azerbeidzaanse journalist Fikret Husseinli is terug in Nederland. Hij zat ruim een half jaar vast in Oekraïne. Husseinli leidt in Amsterdam een nieuwsorganisatie die de regering in Azerbeidzjan kritisch volgt. Dat land had Oekraïne om zijn arrestatie gevraagd. Maar van de Oekraïnse rechter mocht hij niet worden uitgeleverd. En in Marum zijn zo'n twintig dode lammetjes gevonden. Ze waren in drie vuilniszakken langs de kant van de weg gedumpt. De politie in Groningen sluit niet uit dat de dieren nog leefden toen ze werden achtergelaten. Soms ook dumpen eigenaren dode dieren om niet voor de kosten van de afvoer op te draaien. Langs de lijn en opstreken. Met twee duels die om half zeven zijn begonnen. Zometeen nog een duel om kwart voor acht en twee om kwart voor negen. Daarbij Willem twee Feyenoord, maar ook vooral natuurlijk Sparta tegen Nac Breda. Maar we beginnen natuurlijk met de wedstrijden die om half zeven zijn begonnen. Ja, laten we daar van die twee maar beginnen met Roda JC tegen PSV de tweede helft en die Houtkamp. Belangrijke wedstrijd voor Roda. Kunnen ze uh, zich een heel klein beetje uh, minder zorgen maken de laatste twee wedstrijden. Die overigens uh, zijn tegen VVV uit. Niet al te ver hier vandaan. Alhoewel. En uh, ADO thuis. Dat zijn toch uh, mogelijkheden voor Roda. Om, om zich gewoon uh, veilig te spelen. Zou zomaar kunnen. Zeker als er punten worden gepakt tegen PSV. En ook dat is niet ondenkbaar. Overtreding. oh, Dat is jammer voor uh, Roda. Dat Rosheuvel wordt afgevlacht. Uh, vanwege een overtreding op Brenet. Tweede helft is dus begonnen. Het staat 1-1. Geen wissels aan beide kanten. En uh, de eerste aanval voor Roda wordt dus onderbroken. Vanwege een overtreding van Rosheuvel. Een hele lichte Brunette, anders had hij zo richting het doel kunnen lopen van keeper Eloy Room. Balbezit voor Schwab. Schwab, bal breed naar de andere centrale verdediger. Derrick Lucas gaat de bal naar de aanvoerder. Naar Jorrit Hendricks. Hendricks naar Brunet. Brunet weer terug naar... Lucassen. Uh, wat moet uh, Roda doen? Moet vooral achterin uitkijken. Want het was af en toe openhuizen in de eerste helft. Het is dat uh, Lammers het uh, vizier nog niet scherp heeft staan. Maar als je mensen als Lozano hebt. Ja, die wil wel hoor. En ook Mauro Junior, goede voetballer. Die uh, kunnen er zomaar doorheen lopen. Als je niet uitkijkt. En uh, dat kon zomaar gebeuren in de eerste helft een aantal keren. Lammers kreeg een grote kans. Kon hem niet benutten. Nu balbezit voor uh, Njatic. Njatic raakt de bal bijna kwijt. Maar het is een denken die uh, voor een oplossing zoekt. En zorgt ook Via Oussar is de bal naar Jurjes gegaan. We zijn begonnen aan de tweede helft. Nog een heel klein stukje van het publiek zit in de zon. Als Rosheuven de bal kwijtraakt en het gevaarlijk wordt. Als Bergwijn het goed had gedaan. Maar dat doet hij niet, want hij raakt de bal kwijt. Het publiek zit nog een beetje in de zon. Weer balverlies van beide kanten overigens. En nu heeft Roda de bal... Op de middenleen gaat de bal naar Rosheuvel. Rosheuvel trekt naar binnen. Probeert langs Brunet te gaan. Uh, houdt even in. Geeft hem aan Njatic. Njatic naar buiten. Naar dengue. En Denge met Hendricks tegenover zich. Trekt naar binnen. Goed balletje op Rosheuvel. Rosheuvel schiet. Oh, dat is niet slecht op de lat. Hij knalt hem in één keer op de lat, zegt dat... Nou, uitstand. Dat was een hele knappe actie van Michael Rosheuvel. Kei en keihard schiet hij de bal boven Room op de lat. En die bal gaat aan de zijkant over de zijlijn. Zo hard was hij. Goed gedaan van Rosheuvel. Het scheelt maar een centimeter of tien. Anders had Roda gewoon de voorsprong gestaan. Nu staat het bij Roda PSV nog altijd 1-1. Ja, Chris wobber bij AZ tegen Vitesse. De tweede helft wordt bepalend over voor het gevoel waarmee ze die bekerfinale ingaan, ongetwijfeld eerste euh, euh, e held valt er geen touw aan vast te knopen. 2-0 voor, 2-2. Dan kort voor rust weer 3-2. Schitterende goal, maar speelt technisch. Uh... Ja, wat gevoel moet je daar nou over aan overhouden? Ja, dat je dus die verdediging gelukkig niet hetzelfde hebt... als aanstaande zondag. Want een aantal spelers krijgen... Natuurlijk wat rusten zij dan. Wat gaan ze doen? De tweede helft dicht timmeren. Nou, dat kan niet. Zulke grote kieren en gaten die er op dit moment zitten in die defensie. Maar daarmee doen we AZ-tekort. Want het is zo, heeft zoveel drang naar voren toe. Dat het laat mooie dingen zien. Hetzelfde geldt voor Vitesse. Dat toch wel echt een paar hele goede voetballers in die selectie heeft. Met name Mason Mount. Die vlak voor die wereldgal van je Wax. Nog een heel gevaarlijk schot produceerde. Dat maar rakelings naast ging. Toen waren er zelfs wat fluitconcerten. En tien seconden daarna stond het publiek dus op de banken. Voor die prachtige lop van Re. Is hij Jaan Bak, is nog uh, tot nu toe de man van de wedstrijd. Nu komt AZ weer met Idrissi die van links naar binnen toe komt. Kapt en draait, bal komt dan uiteindelijk bij die Diakos lijkt het. Die is ver naar voren toe gekomen. Nee, het is helemaal niet Hatsi Het is Wijndal die naar voren is gekomen. Maar inmiddels heeft Vitesse de bal alweer verdedigd. En kan het vanaf de linkerkant van het veld in gaan werpen. 10 meter over de middellijn bij de zijlijn. Het is Linsen die die bal in zijn handen heeft. En loopt dan als een soort haantje naar voren toe met die bal omhoog. Hij smokkelt daarmee een paar meters. Vervolgens schoot hij de bal wel terug. De bal nu bij Matt Miesga, Nog steeds onder toezicht oog van Leonid Slutski. Hij dus in het stadion om te kijken naar Vitesse. Dat toch wel heel aardig voor de de dag is gekomen, maar nog steeds geen feest kan maken in deze tweede helft, die alweer vijf minuten oud is, we zitten inmiddels in de 51ste speelminuut, Van achterna Mat Seuntjes, die toch al moet wennen in zijn rol als centrale verdediger, ook duidelijk te zien. Soms weet hij niet zo goed wat hij mee aan moet met al die spelers voor zijn neus. Dan gaat hij zelf maar aan de wandel. Dan heeft hij soms een paar solootjes in de breedte. Nu uh, wordt Weghorst gevonden. Weghorst tikt door naar Til. Die draait dan open en schiet in één beweging tegelijk. En daardoor schampt hij de bal. En de bal gaat een meter of vijf naast de paal. Ja, aanvallende drang is er zeker van AZ. Vitesse moet zichzelf weer eventjes opnieuw uit gaan vinden in deze tweede helft. Tussenstand in Alkmaar. Nog altijd 3-2 in het voordeel van AZ. Ja, over een uh, minuut of zeven dan gaat de derde wedstrijd van vanavond beginnen. Dat is Excelsior tegen Heracles, Jan Vincent van Zuilen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Moet je er zin in? Nou, ja zeker. Het kan een heel leuk potje worden. Maar ik begrijp je vraag, want uh, ik denk dat je bedoelt... ja, waar gaat het eigenlijk nog om bij Excelsior tegen Heracles? Ja, dat zijn de nummer 10 en 11. Van de ranglijst uh, zijn eigenlijk uitgespeeld. Ze zijn sowieso veilig. En dan ja, gaan de trainers zoeken. Waarom willen wij deze wedstrijd winnen? Nou, ja, vanuit Excelsior's perspectief. Wij willen de play-offs halen voor Europees voetbal. Dan moeten ze vijf punten in drie wedstrijden goed maken op Ja, Hoe realistisch is dat? Het is in ieder geval wel het doel waarmee Excelsior uh, vanavond het veld opstapt. Zij proberen dat gat nog te dichten naar PEC En zo nog een, uh, ja, toch een toetje aan het seizoen te krijgen. Herakles... Zou dat in theorie ook nog kunnen doen. Maar die moeten zeven punten goed maken op uh, Ja, Ik zie dat uh, gewoon niet meer gebeuren. Ik, in ho laatste ik hoorde gisteren Jeroen Grutter in, in een interview zeggen... zolang het onmogelijke nog mogelijk is, blijft het mogelijk. Zoiets. Ja, dat Mooi. ging dan waarschijnlijk die? over Twente. Ja, en, precies. Ja, uh, dat ja, is ja, dan ja. Een, een kat in het nauw die nog rare sprongen kan maken. Maar ja, in het nauw zitten deze beide ploegen niet meer. Die gaan gewoon lekker uitvoetballen. En het kan dus twee kanten op vanavond. Een potje zomeravondvoetbal waar weinig aan is. 23 graden staat het thermometer hier op Boudestein. Mensen zoeken lekker een plekje in de zon op de tribune aan de overkant. Ja, dat is allemaal prima. Of het kan natuurlijk zo zijn dat de ploegen denken... Nou, nah, weinig meer door het spel. Lekker vrij het voetballen. Laten we er een mooie wedstrijd van maken. Ja, ik denk uh, dat het uh, publiek... Op het laatste hoop Your mouth is a revolver van bullets in the sky your love is like a soldier loyal till you die. Chris, wat is er aan de Alta Zet Vitesse De naam van de man van de wedstrijd. Kan met uitroepteken worden opgeschreven. Ali Reza, Jahan Baks, krijgt de bal op de as van het veld. Draait open, schiet op Jeroen Houwen. Volgens mij wordt die bal ook nog getoucheerd. Maar de bal slaat tegen de touwen. En zo leidt AZ met 4-2. Doelpunt Jahan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 one that starts, starts the spark in our bonfire hearts Zingen die ook een fenomeen is op Twitter. James Blunt met Bonfire Heart. Chris Wobber bij AZ tegen Vitesse. Ik zit even naar de stand te kijken en ook naar het uh, programma. Want iedereen was natuurlijk lovend naar die, uh, die zevenklappen tegen, uh, tegen Sparta. Maar Vitesse moet nog uit gaan kijken dat ze niet buiten de boot vallen, hè? Nou, zeker weten. Het is echt razendspannend ook onderin. Maar ook om die play-offs inderdaad, uh, Robert. En ik denk, uh, als je zo'n... Nou, oorwassing wil ik het zeker niet noemen. Maar als je toch tegen een tegenstander speelt die zo getergd is... in een wedstrijd waarvan je misschien zou verwachten... nou, misschien nemen ze gas terug. Ja, dan krijg je toch wel een uh, mentaal tikkie. Want natuurlijk hebben ze nu in totaal negen keer gescoord, Vitesse, in twee wedstrijden. De mensen hebben er ook al vier binnen vanmiddag. Of vanavond, moet ik natuurlijk zeggen. En drie doelpunten van Jaalbaks. Ik dacht dat die vierde ook nog getoucheerd werd. Want Jeroen Houwer zag er heel bijzonder uit. Hij, nou, hij rende zwabberbal. eigenlijk naar rechts. Maar ja, het, en het, kreeg het, het die bal links zwabberbal. van hem. Ja. ja, dus hij, hij sprong er eigenlijk naast, zal ik maar zeggen. Heel bijzonder. Een soort met de zo leken. Dus daarom dacht ik, nou, misschien heeft er iemand uh, nog uh, aan dat schot gezeten. Maar nee, het was inderdaad, zoals je zei, een zwabberbal van Ali Reza. En het is een, uh, nou ja, het is een derde doelpunt. Ongelooflijk uh, een hat -trick. Ja, niet geloof ik, een officiële hat Dan moet je dit 3-1 helft maken. Maar het is nog niet uh, heel vaak voorgekomen voor mij... dat Jahanbaks drie keer voor AZ scoorde. AZ dat, is dus, AZ dat dus zeer getergd speelt. En Vitesse nu toch echt wel knockout, out Een beetje groggy, want nu ook weer een voorzet. Die uh, dwarrelt over de lat heen, over de achterlijn. Bruns gaat erin komen... En uh, in, uh, hij, gaat, uh, vervangen, hij gaat vervangen Serrero, dat is een controlerende middenvelder. Want ja, ook Vitesse moet alles op alles zetten. Want wat jij al zei, dat weet Edward Sturing natuurlijk ook. Als we uh, kijken naar het programma van Vitesse... dan moet het vandaag eigenlijk wel een resultaat halen hier in Alkmaar. Maar het is uh, verder weg dan ooit van in ieder geval één punt. Terwijl ik kijk naar de bensite, de fanatieke aanhang van AZ. Ze staan daar met ontbloot boven, bovenlijf van sommige jongens. Denk Ik joh, doe dat nou lekker niet, geest even lekker die sportschool in... Maar goed, het maakt niet uit. De sfeer is op het best. Met nog een uh, klein beetje zonlicht in het stadion. De terrassen van Alkmaar en omstreken zijn natuurlijk al eerder een beetje leeg gelopen, Want het stadion opnieuw weer uitverkocht. Dat is een doelstelling van de club geweest. En uh, nu dus uh, gelukt. Natuurlijk ook door die goede resultaten en het goede spel. En dan eindigt dus... AZ naar alle waarschijnlijkheid. Ik zeg het maar eens opnieuw. Als derde in de eredivisie. Een puikenprestatie. Het Vitesse moet nog vol aan de bak. Maar is vooral nu toeschouwer in deze fase van de wedstrijd. Want we zitten in de 59e minuut als AZ weer eens naar voren te komt. Maar Kasia staat potentieel gevaar in de weg. AZ leidt in eigen huis met 4-2 tegen Vitesse. Ja, je wordt landskampioen. Je wordt uh, gehuldigd. En dan moet je naar Kerkrade. En uh, het is allemaal gebeurd. Maar ja, Andy, ik neem aan dat je dan toch ook wel wil winnen tegen Rode JC. Zeker. En voor sommige spelers zit er nog meer aan, hoor. Wat dacht je? Van Lozano is een echte aanvaller. Die wil zoveel mogelijk doelpunten maken. En die kijkt natuurlijk naar de topscorerslijst. Niet dat hij weet dat uh, Jan Baks nu topscorer is. Uh, maar uh, hij zal zeker topscorer van Nederland willen worden. En dat is te zien ook. Want uh, Roda staat met de rug tegen de muur. Nou, nu zit in Denge. Er goed tussen. We gaan zo'n wissel krijgen als Van Kamp. Een hele matige speler uh, voorin bij, uh, bij Roda de bal weer kwijtraakt. En dan gaan we Mario Engels krijgen. Een Duitser die aardig kan voetballen als hij het op zijn heupen krijgt. En dat heb ik hier wel eens gezien. Dan... Uh kan het uh, nog wel eens een flinke plaaggeest worden voor uh, PSV. 1-1 de stand. Balbezit voor Gustafsson. Voor Rode -SC, uh, Nog wel op eigen hel. Speelt de bal naar voren naar uh, de Bosnier Njatic. Njatic bal naar buiten. En dan gaat de bal weer helemaal terug. Via Koem op keeper Jurius. Ja, ik vraag me af. Roda, zijn ze tevreden met een puntje? Het zou zomaar kunnen. Dan kom je uh, op uh, zeg maar drie, ja, precies drie punten van NAC. Heeft NAC nog wel een wedstrijd te goed. En dan met dat restier programma van VVV uit en ADO thuis zou, zouden ze echt nog wel uh, uh, veilig kunnen komen. Maar goed, eerst deze wedstrijd tot een einde zien te brengen. En misschien wel met een verrassing als de bal bij Jurjes terecht is gekomen. De keeper van Rojes heeft de bal in handen. De temperatuur is dramatisch gedaald. Van 24 naar 23 graden. En het is af en toe ook te zien aan de spelers dat het uh, warm is. Want uh, ja, uh, dat ben je niet gewend. En nu is het Gustafsson die de bal heeft. En die gaat eens lopen met de bal. Aan de buitenkant kan het naar Rosheuvel. Gebeurt ook Rosheuvel met een hele matige voorzet. Waar komt die bal terecht? Bij via Rosario komt hij dan toch nog, uh, wilde ik zeggen, in Roda bezit. Komt hij ook omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En eruit gaat uh, Giuliano van Velzen. Aan de kant van Roda. En erbij komt dus Mario Engels. Kijken of dat wat op gaat leveren. Volgens is het 1-1 bij Roda PSV. Johan Vincent van zijde bij Excelsior tegen Herakles Nogmaals even de stand erbij gehaald. Als Excelsior wint dan komt het wel dicht in de buurt. Je zegt van ja de kans is klein. Maar als er langer een kans is kan ik me voorstellen dat ze ervoor spelen. Ja, dat zal zeker het geval zijn. We zijn drie minuten onderweg op Woudenstein. Het staat nog steeds 0-0 tussen Excelsior en Herakles. Herakles voorlopig de ploeg met het meeste balbezit. Eigenlijk constant de bal gehad. Speelt hem lekker rond. Maar nog niet echt in staat geweest om een kans te creëren. Nu is het balbezit voor Prupper. Die is weer terug in de basis. Hij was ziek afgelopen week. Kon niet meedoen daardoor tegen AZ. De wedstrijd werd met 3-0 verloren trouwens door Herakles. Maar Prupper was er toen niet bij. Vanavond wel weer. En moet nu even in de achtervolging. Als Levi Garcia weer, wordt weggezet. Kan hij de bal binnenhouden? De buitenspeler van Excelsior. Ik kijk even om alle mensen die op het laatste moment hun plekje zoeken. heen. Nee, dat kan hij niet. Het wordt een doeltrap voor Herakles. Dat naast Prupper ook nog twee andere wijzigingen heeft. Bart van Hintem. Hij mag eindelijk weer eens meedoen. De linksback. 22 oktober speelde hij voor het laatst mee. Had wat blessures daarna. Maar werd ook niet altijd gebruikt als hij wel fit was. Eindelijk mag hij vanavond weer spelen. Hij krijgt de voorkeur boven Baas. En op het middenveld Reuven Niemeijer. De topscorer. Ook hij was zijn basisplaats kwijt de laatste weken. Maar vanavond mag hij het weer uh, proberen. Acht goals maakte hij tot nu toe. En uh, dat betekent dat uh, voor hem op de bank zit... Um, Jakubiak. Die speelde afgelopen week. Het balbezit is voor Herakles via Prupper. Prupper kijkt waar is de diepgang. Die is er bij, R bij Niemeijer. Maar de, de, hij kiest voor de bal naar uh, Breukers. De rechte vleugelverdediger. Die verspeelt hem uiteindelijk. En uh, kan hier, uh, Excelsior overnemen via De Wijs. Dan ligt er wat ruimte. Kan daarvoor geprofiteerd worden. Via Elbers aan de linkerkant. Dat is een snelle linkervleugelaanvaller. Haalt de achterlijn. Elbers komt met de voorzet Daar staat Van Duinen. Maar die tikt de wel naast. Wel via een been van Herakles lijkt het. Nee, een bal uh, uiteindelijk een doeltrap. Hij wordt niet meer geraakt. Het was het eerste gevaarlijke moment van deze wedstrijd. Het was Van Duinen die de kans kreeg. Maar hij schoot dus naast. 4,5 en onderweg bij Excelsior. Herakles, het staat nog 0-0. Vijf eredivisiewedstrijden in totaal dus vanavond. Maar ook één volleybalwedstrijd. Sneek speelt tegen Alterno, de vrouwen. Maarten Tip die is daarbij. Het gaat om de tweede plaats in de kampioenspool. Maarten, zit de spanning erop daar? Ja, zeker. Want de tweede plaats in de kampioenspool betekent dat je een finale plek hebt en mag spelen om het landskampioenschap. Uh, Sliedrecht Sport is al zeker van die finale plaats. En Alterno en Sneek gaan dus hier vanavond strijden om de tweede plaats en om dus die andere finale plaats. Maar uh, in principe is het heel simpel. Als uh, een van de beide ploegen wint, dan gaan ze naar de finale behalve als Sneek met 3-2 wint. Want dan is er nog een derde ploeg die kans maakt op een plek in de finale en dat is Zwolle. En het heeft allemaal met het zetgemiddelde van Sneek te maken. We gaan even naar Andy hoor ik. Doelpunt Roda JC. Het is de negende van het seizoen. En wat is die man belangrijk. Een van de betere voetballers bij Roda. Simon Gustafsson. Een schot met een stuitje. En die stuit was uh, moeilijk genoeg voor Eloy Room. Om die bal te pakken. Want de bal gaat achter hem in het net. Op het moment dat er gewisseld gaat worden bij uh, uh, PSV. Albert Gutmundsson gaat komen. En Mauro Junior gaat uh, naar de kant. Ja, 2-1 voor Roda. Dat is toch wel verrassend. Ze kwamen goed onder de druk. Vandaan de druk die uh, het begin van de tweede helft bij PSV lag. Richting het doel van Roda. Maar Gustafsson, Simon Gustafsson scoort 2-1 voor Rodiënzee tegen PSV. Terug naar Maarten. Ja, en terug naar de uitleg hoe dat dan hier werkelijk zit. Het gaat dus om de tweede plaats tussen Sneek en Alterno. De ploeg die wint, heeft in principe die tweede plaats in handen. En mag dus strijden om het landskampioenschap. En er is één mogelijkheid dat Zwolle die finale nog kan halen. Dat is als Sneek vandaag wint met 3 tegen 2. Er kan dus wat dat betreft van alles gebeuren. Beide ploegen zijn bijna op volle oorlogsterkte. Hier en daar natuurlijk wat pijntjes aan het einde van het seizoen. Dat betekent onder meer dat bij Alterno een oud speelster vanuit de tweede Bonsen weer eens teruggaan. Naar het eerste team. En zij speelt dus hier vanavond ook. Of ze in de basis staat, gaan we zometeen zien. Een wedstrijd dus om de tweede plaats. tussen Sneek en Alterno. en de plek in de finale waar Sliedrecht al zeker van is. We gaan beginnen zometeen om 8 uur. Vincent, okay. Ja, Jean-Vincent was er inderdaad, daar wilde ik naartoe. Excelsior tegen de Irakles, ik hoor gejuich. Oh, ja, de score is geopend door de thuisploeg. Excelsior komt op 1-0 via Ali Messoud. Het is een vrije trap van Higan Fijk, die komt ver bij de tweede paal. Die wordt teruggekopt door de wijs. En dan staat Messoud precies op de goede plek. Die uh, werkt hem binnen achter doelman Castro. En zo komt de thuisploeg. Excelsior op een 1-0 voorsprong na 7 minuten. Nou is het tiende doelpunt van vanavond al gevallen. Doelpunten dus geen gebrek. En die houdt kamp bij Roda tegen PSV. Ja, 2-1. En wat een belangrijke... Oh. Chris, jij hebt vast ook van weer een doelpunt. Het is 4-3. De aanname was prachtig om Andy niet al te lang te onderbreken. Van Roy Berens. En hij stuurde mee zijn mount de diepte in. Op het moment dat Ali Reza je handbaks is gewisseld, de publiekslieveling. De man van de drie doelpunten. Het is voor het eerst voor het AZ dat hij dat deed. Wordt mount dus de diepte ingestuurd en hij rond diagonaal af. En dan is het dus 4-3. Nog steeds niet gespeeld. Zeven goals in Alkmaar. 4-3, nog altijd de voorsprong voor AZ. Terug naar Kerkrade. Waar er gewisseld is dus door PSV. Albert Goedboensson is gekomen, de IJslander. Goeie voetballer is dat. Let op die jongen. Dat is echt een heel groot talent. Komt uit een echt voetbalfamilie. Uh, Overigens ook uh, is, was zijn opa minister, maar dat uh, terzijde in uh, IJsland. Hij is gekomen en eruit is uh, Mauro Junior. Kijken wat PSV kan, want staat 2-1 achter. En als je Gustafsson bent en je weet steeds, als je een doelpunt maakt, dat op een belangrijk moment te doen, dan ben je ook een grote, de huurling. En daar komt uh, Nathan Rutjes uit de Dugout de om ook warm te gaan lopen. Maar er lopen veel mensen warm. Ik zie ook Pereiro bij uh, PSV. Maar ja, PSV zal dus iets moeten, maar het balbezit is nu voor Niatic heeft de bal gepaasd. Gaat hem al naar voren naar Van Kamp. Maar ja, Van Kamp heeft de bal. Moet hem even teruggeven aan Rosheuvel. Doet hij ook. Rosheuvel aan de rechterkant. Wacht op wat steun. Trekt hem maar naar binnen. En gaat tussen twee man door. Onder andere langs Brunet. Maar dan is het Schwaab. De Duitser die goed weerstand biedt. En de bal afpikt van Rosheuvel. En dan kan PSV weer in de avond gaan met Brunet en Ramselaar. Ramselaar bal naar de rechterkant. Naar Derek Lucassen. Lucas kijkt. Wie loopt er vrij? Rosario. Wat een ziekenhuis. De bal, Rosario kan de bal maar net binnenhouden en heeft hem. Uh... Weer terug aan uh, Lucas. Lucas een bal breed naar Schwab. Ik kijk naar de klok en begint dat een beetje door te lopen. Nou, we zitten zo uh, richting de 70ste minuut. Dus het, uh, het gaat goed voor Roda. Ze moeten nog 20 minuten vasthouden. Staan 2-1 voor. Maar de aanvoerder Hendricks heeft de bal gepaasd. Niet goed, want kan onderschept worden door Roda. En Denke heeft de bal. Kijk even de verkeerde kant op, namelijk uh, naar achteren. Maar doet dit wel goed, speelt de bal in de voeten van Rosheuvel. Krijgt hem terug. En Denke, en Denke weer terug naar Rosheuvel. Rosheuvel, bal breed. Naar Gustafsson. Gustafsson, bal naar buiten. Naar Engels. Dit is een goed lopende aanval van uh, Rode SC. Uh, Engels trekt naar binnen. Engels nog altijd. Zijn vader was international van Duitsland. Stefan. En uh, dan heeft uh, uh, Gnatic de bal te pakken. Moet hem naar buiten geven. Doet dat ook een hele lange aanval. Maar een goede aanval van Roda. Bal voor het doel. Daar komt Gustafsson. Daar moet toch de goal komen. Nee. Hij wordt gestuiterd. Gestuit. En dan uh, gaat ook in tweede instantie de bal er niet in. Ja, daar krijgt Roda toch kans hoor. En die tekort ook. En ze blijven in bezitten. Nu weer aan de linkerkant met van Steenkisten. Die breekt de bal bijna bij Gustafsson. Maar dan kan PSV onderbreken, onderscheppen en in de avond gaan. Staat 2-1 voor Roda. Chris Wobber bij AZ tegen Vitesse. Ik zou hem als ik John van der Bron was toch een beetje zorgen gaan maken. Maar uh, qua verdediging geloof ik dat er wel het nodige gaat uh, veranderen... Hè? in de, de aanloop uh, richting de bekerfinale tegen Feyenoord. Ja, ik denk dat hij heel zeker zijn keuzes kan maken voor aanstaande ja. zondag. Maar het goed, verdedigbaar voor kijkspel is weg. perfecte wel. Nu Berends de diepte in wordt gezuurd. Berends moet uitwijken naar de rechterkant van het veld. Nog wel een op bied vindt dan Linsen. Ja, die schiet die bal in één keer... maar hij raakt hem een beetje aan de onderkant van de bal... met de buitenkant van de voet. Dus die schiet hem de bensite in en uh, Krijgt een beetje hoongelag over zich heen. En voor het publiek is dit natuurlijk fantastisch. Zeven doelpunten en dan zitten we nog maar in de 70 minuut. Natuurlijk, voorafgaand aan iedere goal wordt wel verdedigend een fout gemaakt. Maar het is toch ook te pleiten voor het aanvallende gedeelte van beide ploegen. Dat ze allebei mooie spelers in de selectie hebben die wel een doelpunt kunnen maken. want ze wel... Iedere doelpunt te maken heeft echt al vijf keer of meer gescoord in de eredivisie. Dus dat is natuurlijk een mooi gegeven. En die goal van Mason Mount was gewoon een goede uitbraak. Het begon allemaal met een mooie aanname van Roy Berends Uit de draai legde die bal eigenlijk in één keer goed. En uh, stuurde toen Mason Mount in de diepte. Die koelbloedig bleef en keurig afronde. Nu is het weer Vitesse. En weer is het Roy Berens. Die toch een beetje wordt uitgefloten. Dat is toch een beetje gek. Aan de rechterkant van het veld mag hij de voorzet gaan geven. In één instantie, twee instantie. Maar hij chipt de bal op het dak van het doel. En dus gaat die voorzet niet door in de 71ste minuut. Alireza Jahanbaks dus zijn eerste hat voor AZ. Hij is inmiddels gewisseld. Joris van Overeem zijn vervanger. En het is de tweede Iraanse hat -trick in de eredivisie ooit. De eerste was van Reza Gouzjannesjad in de wedstrijd PSV. Ik kan me herinneren dat die Houtkamp bij die wedstrijd was. Herenveen verloor wel, maar Reza scoorde drie keer. Goed, in Alkmaar staat het 4-3 in de 71ste minuut bij AZ Vitesse. Dat is dus AZ Vitesse bij Roda. Tegen PSV staat Roda dus voor met 2 tegen 1. En Excelsior ging snel van start één doelpunt tegen Heracles. Zometeen het vervolg na het nieuws.